Schade Moordijkbrand enkele tientallen miljoenen. Ruim 10.000 betogers tegen bezuiniging onderwijs. En Ruud Gullit nu echt aan de slag in Grosni. De schade door de brand in Moordijk komt uit op ruim 41 miljoen euro. Dat heeft de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bekendgemaakt. Volgens burgemeester Mans van Moerdijk is chemiepak verzekerd, maar hij verwacht niet dat de verzekering alle schade dekt. Hij sluit niet uit dat Moerdijk nog aanklopt bij het Rijk en de provincie. Mans is vandaag begonnen als waarnemend burgemeester van Moerdijk. Hij ziet het als zijn taak om de water- en bodemvervuiling aan te pakken en om de onrust bij bewoners van het gebied weg te nemen. Mans is van plan ongeveer een half jaar burgemeester van Moerdijk te blijven. Meer dan 10.000 mensen hebben in Nieuwegein gedemonstreerd... tegen de bezuinigingen op extra hulp voor leerlingen. Het kabinet wil 300 miljoen besparen op het zogeheten passend onderwijs. Minister Van Bijsterveld wil de scholen meer verantwoordelijkheden geven... en de bureaucratie terugdringen. De zogeheten rugzakjes worden afgeschaft. Vakbonden en brancheorganisaties die de bijeenkomst in Nieuwegein hadden georganiseerd... zeggen dat de plannen de ontplooiingskansen van leerlingen verminderen... en dat er 6.000 banen op de tocht staan. Tijdens de manifestaties voerden ook verschillende Tweede Kamerleden het woord. Zowel om te protesteren als om de plannen te verdedigen. Ook minister van Bijsterveld was er. Volgens haar moeten kinderen geen stempel krijgen... en is het daarom goed dat het rugzakje verdwijnt. Woningcorporatie Rochdale eist 6 miljoen euro terug van oud-directeur Mullenkamp. Hij heeft volgens de corporatie op grote schaal gefraudeerd... en steekpenningen aangenomen voor vastgoeddeals die nadelig waren voor Rochdale. Eerder eiste de corporatie 1 miljoen euro terug van Mullenkamp... omdat hij zichzelf een te aan pensioen en salaris had toebedeeld. Het onderzoek naar Mullenkamp loopt nog. Uit stukken van het Openbaar Ministerie zou blijken... dat hij geld kreeg voor de inrichting van zijn huis... en voor het kopen van dure auto's. Het is onduidelijk welke tegenprestatie de directeur daarvoor leverde. Mullenkamp werd in 2009, toen de fraude aan het licht kwam... op staande voet ontslagen.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 In Cairo hebben demonstranten opgeroepen om de protesten tegen president Mubarak uit te breiden. Ze reageren daarmee op een waarschuwing van vicepresident Suleiman dat er nu een eind moet komen aan de volksprotesten. Betogers blokkeerden vanochtend het parlementsgebouw. Ze verhinderden dat leden van Mubarak's partij naar binnen gingen. Op de beurzen van New York en Frankfurt is de handel stilgelegd. De reden daarvoor zijn geruchten over een fusie van de twee beurzen. De handel op Wall Street was nog maar net begonnen toen hij werd stilgelegd.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 De gemeenteraden zien meer in maatregelen tegen criminelen... die de coffeeshops bevoorraden. Ook de oppositie in de Tweede Kamer is kritisch. Maar opstelten beschouwt de wietpas als een goed middel... om overlast van drugstoeristen tegen te gaan. Een oud-directeur van een recyclingbedrijf in Rotterdam... is veroordeeld tot 21 maanden. Hij heeft volgens de rechtbank grote partijen... gestolen koper en nikkel gekocht en doorverkocht. Volgens de rechter wist de man dat het om gestolen waar ging. Bedrijven hebben vorig jaar 863 miljoen euro uitgegeven aan tv-reclames. 10 meer dan in 2009. De uitgaven stegen tot iets boven het niveau van voor de economische crisis. Blijkt uit cijfers van de reclamebedrijven. De dode vrouw die vrijdag in Limburg langs de A67 werd gevonden is een Duitse. Ze komt volgens de politie uit Lunen bij Dortmund en is door geweld om het leven gekomen. De vrouw van 32 lag dagenlangs de snelweg bij Blerik voordat een wandelaar haar vond. Bij de Limburgse politie zijn na een opsporingsbericht 150 tips binnengekomen. Er wordt onder meer gezocht naar de auto van het slachtoffer in de hoop daarin sporen van de dader te vinden. Ruud Gullit is vanmiddag met enige vertraging aangekomen in de Tsjeetjeense hoofdstad Grozny en werd op de luchthaven opgewacht door honderden fans. Gullit, die trainer wordt van de voetbalclub Terk Grozny... zou vanochtend aankomen, maar zijn vliegtuig kon niet landen... omdat het onrustig was in Grozny. De keuze van Gullit voor Tsjetsjeni is omstreden. Mensenrechtenorganisaties vinden dat Gullit geen zaken moet doen... met een regime dat de mensenrechten schendt.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 36 files, bij elkaar opgeteld 125 kilometer. Het is een vrij normale spits, de meeste files op dit moment in de regio's Utrecht en Rotterdam. De meeste vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht, 9 kilometer tussen Breukelen en Knop het Oude Rijn. En ook op de A28 Utrecht in richting Amersfoort, daar staat tussen de Uithof en Amersfoort een file van 10 kilometer. Verder nog opvallende file op de N33 door een ongeluk, de weg Assen richting Delft.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 Onderhoud je met CRM-software van Archie. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Goedemiddag, zeven minuten over vijf. Zometeen meer over het onthaal van Ruud Gullit in Grosny. Ruud Guddert emigreerde, maar nog nooit kwamen zoveel mensen naar Nederland om hier te wonen als vorig jaar. 150.000 emigranten, ruim 3.000 meer dan het jaar ervoor, wat ook al een recordjaar was. Er zijn vooral mensen uit de lidstaten van de Europese Unie die naar Nederland komen. Jan Latte, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofddemograaf van het CBS. Nou, kunt u ons vast uitleggen hoe dat record tot stand is gekomen. Nou ja, u zegt het al, vooral de EU die zorgt voor een behoorlijke toestroom naar Nederland. En dan moet u ook denken aan de nieuwe EU-landen, het oosten van Europa. Polen staat al als herkomstgebied op één in 2010. Bijna 15.000 immigranten uit Polen. Bulgarije Roemenië doen ook mee. En zelfs de voormalige Sovjet-Unie doet mee. Die zijn goed voor plus 6.000 immigranten. Ja, wat komen al die mensen hier doen? Het verschilt natuurlijk, maar we weten ook... Polen komen naar Nederland omdat ze hier werk vinden. Dat is een belangrijke reden voor de Poolse immigranten. Bij de voormalige Sovjet-Unie-republieken... daar zitten nieuwe republieken bij. Dat kan zijn dat daar ook uh, uh, asielzoekers bij zijn. Hè. Bijvoorbeeld uh, een, een, een Tsjetjenië waar, waar, uh, waar het moeilijk is. Dat soort omstandigheden. Uh, en Roemenië-Bulgarije, ja... Uh, um, hier in Nederland is toch beter uh, de kosten verdienen dan in Bulgarije of Roemenië. Dus als men kansen ziet, dan komt men graag. En voor de rest van de EU geldt dat eigenlijk ook. Nederland is uh, vergeleken met andere EU-landen vrij goed door de crisis gekomen. Denkt u alleen aan de werkloosheidspercentages. In vele landen een veelvoud van Nederland. Ja, en uh, uh, de grenzen zijn geslecht. Dus mensen denken, ik ga mijn geluk in dat Nederland te proberen. Ja, en dan kijk ik op dit moment naar het lijstje. De top 10 immigratie, top 10 emigratie. En dan zie ik op 1 bij immigratie Polen, Duitsland, België. Emigratie, daar staat Duitsland bovenaan, gevolgd door België. Dus dat verloop tussen Duitsland en België is groot. Er gaan maar weinig Polen terug, eh, of naar een ander land. Um, zijn de Polen daarmee wat zeg maar de Spanjaarden en Italianen in de jaren 60 waren... en de Turken en Marokkanen vervolgens in de jaren 70 en 80? Ja. We zien in elk geval dat uh, de migratiepatronen aan het veranderen zijn. En we zien dat een toenemende mate uh, uh, arbeidsmigratie komt vanuit uh, Oost-Europa, vanuit Polen. En dat, uh, dat de Polen hier uh, uh, leemtes vullen uh, waar wij blijkbaar geen mensen voor hebben. Denk aan de, de, de, de tuinbouw in het Limburgse bijvoorbeeld, uh, of in de bouw. Men komt naar Nederland omdat hier werk is. Er worden ook Polen geworven door Nederlandse uitzendbureaus, laten we het ook. Dus wij vragen ook om die mensen om te komen. Ja, nu is immigratie sinds een jaar of tien natuurlijk politiek een belangrijk onderwerp. Uh, u zei net al de Europese Unie, de uitbreiding. Dat is een belangrijke verklaring voor deze cijfers. Maar als je bijvoorbeeld kijkt dat Marokko helemaal niet in de top 10 staat... is dat misschien het gevolg van beleid in Nederland? Um, dat speelt een rol. Als je het op langere termijn ziet, uh, dan, uh, dan zie je het patroon... dat we begin uh, uh, van het afgelopen decennium nog een hele forse instroom hadden... van wat we dan niet-westerse immigranten noemen. Waaronder ook Turken, Marokkanen, maar ook asielzoekers. Daarna heeft het beleid toch drempels opgegooid... om, om ook de immigratie uh, uh, wat moeilijker te maken. Ook vanuit Marokko. Denk aan, aan, de, aan de leeftijdseisen, de inkomenseisen, etc. Etcetera, etcetera. Um, dat heeft wat gehad dat die immigratie uit die landen minder werd, hetzelfde wordt minder, en, en dat het nu niet meer de, main de belangrijkste stromen zijn voor immigratie. We zijn aan de andere kant het beleid wij, de overheid is dat beleid gaan voeren, uh, dat uh, arbeidsmigranten meer welkom zijn, we hebben ook, ook regels, uh, vrijstellingsregels voor kennismigranten, nou ook dat zien we, dus we zijn aan de ene kant zijn er begin, uh, t, uh, van vorig decennium al is men begonnen drempels op te gooien aan niet-westerse immigratie. Maar er zijn weer ruimere mogelijkheden gekomen voor westerse immigratie. Dat is één ding. En dat heeft gevolgen. Ook heeft gevolgen, en dat is niet zozeer de wens om te beperken... maar het slechten van grenzen binnen de EU. De bedoeling is dat Europa 1 eenheid is voor alle mensen die er wonen en dat mensen ook meer heen en weer kunnen reizen. En in feite zien we dat ook gebeuren. Die stijgende immigratie heeft ook te maken met het feit dat jonge mensen denken van... ik kan in mijn land misschien minder goed die studie volgen of mijn baan uh, vinden. Ik ga naar dat andere land. De Precies regels zijn en, en lukt makkelijker dat hier? Ja, en lukt dat hier in Nederland? Want de mensen die komen, heeft u daar gegevens over? Vinden die ook werk? Uh, kijk, wat wij zien is dat de mensen naar Nederland komen... en, en u weet, wat, wat de cijfers die wij publiceren... Dat zijn de mensen die zich daadwerkelijk hier inschrijven om hier te wonen. En als je uit, vanuit Polen naar Nederland komt en je wilt hier wonen... wordt toch bij inschrijving gevraagd, heeft u een inkomen, heeft u werk, heeft u woning? Je kunt niet zomaar komen en zeggen, ja, ik heb geen werk, ik heb geen woning, ik schrijf me in. Zo werkt het dus niet. Dus deze mensen hebben werk. Ja, Latte, hartelijk dank. Hoofddemograaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En op uw site zie ik dat op dit moment Nederland... 16.666.694 16 inwoners stelt. Dan gaan we naar Egypte. De Egyptische demonstranten weten ook vandaag van geen wijken. In Cairo en ook in andere steden zijn ze opnieuw de straat opgegaan. Shedi Attia komt uit Egypte. Hij is architect, woont deels in Nederland en België... maar is nu al een tijdje in Egypte. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Dat u daar bent, hè? is dat vanwege die demonstraties? Ja. U bent speciaal daarvoor naar Egypte gegaan? Eigenlijk, het was gelukkig. Het was de vakantie in Egypte. De vakantie begint in het uh, begin van februari. En ik dacht dat ik ga daar voor zonnige keuze met familie de, de vakantie verbrengen. Uh, maar uh, de situatie was uh, begonnen daar, met de demonstratie. Het was uh, geluk. En bent u daar toen op afgegaan, als u zegt uh, geluk? Eigenlijk, het uh, de, de, de, de, de, de begin was gewoon dat... Ik had überhaupt geen idee met politieke uh, bewegingen of zo, maar plotseling de regering heeft het internet en de mobiele telefoons op uh, vrijdag uh, uh, geblokkeerd en we watten tijdens de vrijdag gebied. En daarom uh, iedereen dacht waarom gaan we niet iets doen tot de Tahrirplein? Uh, uh, en dat is gebeurd, dat hebben we de afgelopen weken gezien. Nu hebben we gehoord dat er vandaag een soort nieuw front uh, is geopend bij het parlementsgebouw. Daar zouden nu ook veel demonstranten zijn. Heeft u daar ook van gehoord of heeft u dat misschien gezien? Ja, dat is, dat is waar eigenlijk het begin van de van de demonstratie was. Er eigenlijk gewoon jongeren, mijn generatie, 25-jarigen, 30-jarigen. We zijn de, in de generatie van Facebook. Maar uh, daarna, nu na twee bijna twee uh, weken zijn andere mensen in de demonstratie, bijvoorbeeld van vandaag, hebben we vele werkers en middelklasse mensen die werken in de regering zelf, zijn na de Egyptisch parlement de demonstratie gemaakt. Ze hebben de hele regering ge gestopt om in het parlement te werken. Want dat, uh, want dat is wat er gebeurd is. Er kon niet meer gewerkt worden door de regering, door de mensen in het parlement, vanwege die demonstratie vandaag. Ja, dat is waar. Vandaag de hele regering heeft de, de, zeg maar de plaats veranderd omdat ze konden niet werken, de, de, omdat de demonstranten uh, alles geblokkeerd hebben. Ja, dat is, zo... is een grote verandering. We hadden alleen in de plein. Nu er zijn sommige mensen, de werkers, zijn be, be, ge, uh, gelopen naar het parlement. Dat is een verandering. En blijft dat zo, denkt u, de komende dagen? Eigenlijk, we, we, we denken altijd dat de plein van Tahrir is de hoofdplaats, maar we willen dat iedereen in elke plaats in de land, de groepen, de werkers, de, de organisatie, de, de bedrijven, de hele verschillende Egyptenaren uh, in ieder plaats de nee zeggen. Dus ook vandaag bij het parlement en de komende dagen, terwijl het er een beetje op leek dat het protest uh, af ging nemen. Hè? Mensen wilden, wilden weer aan het werk, die wilden weer geld verdienen, die waren wel een beetje klaar met die demonstraties. Hoe schat u het in? Wie zal het langste adem hebben? Is dat het regime of zijn dat de demonstranten? Uh, kijk, voor, voor ons ik kan, kan je voorstellen dat mensen krijgen hier een salaris krijgen minder dan 40 of 50 euro per maand. Dat is sowieso niks. En iedereen weet dat Egyptenaren werken misschien verschillende banen. En ze krijgen altijd ondersteun van hun families of van andere uh, groepen. Uh, bijvoorbeeld uh, sociale verzekeringssystemen en zo. En daarom is het niet voor ons een probleem, überhaupt geen probleem, dat we in de plein, misschien ook als de president dat Eén jaar wil, dan blijven we één jaar. Want dit het honderd jaar is, dan blijven we honderd jaar. Dus we hebben gewacht voor deze moment meer dan dertig jaren. En voor ons de geduld is niks. Geen probleem. Ik hoor het. Shedi Atia, dank voor uw verslag vanuit Cairo. Dank je wel. Goedenavond. Robin Haas en Timo de Bakker spelen nu op het ABN AMRO-tennis-toernooi tegen Spanjaarden die allebei Lopez heten. Maar Mark Brassen, het zijn geen broers van elkaar, hè? Nee, het zijn inderdaad uh, geen broers van elkaar. Feliciano Lopez en uh, Mark Lopez. Ze zijn inderdaad net begonnen. Het uh, lange wachten voor de kinderen hier op uh, Kids Day in Ahoy uh, is beloond. De Nederlanders staan op de banen. Dat is voor... Ja, of dat zijn voor de kinderen toch een beetje helden. Hè? Een, een voorbeeld. Die kinderen hopen hier natuurlijk later ook zo goed te worden als Timo de Bakker en uh, Robin Haas. Nou, de Nederlanders zijn uh, uitstekend begonnen. Uh, ze leiden met 2-1 hebben inmiddels de eerste breken te pakken. Robin Hazen vond net zijn service heel makkelijk. En daarna braken ze de Spanjaarden. En zometeen mag Timo de Bakker proberen er 3-1 van te maken. Goed begin dus voor de Nederlanders hier in de eerste ronde van het dubbelspel in Aoi. Zometeen het aantal scheepskapingen bij Somalië neemt sterk toe. Ondanks alle patrouilles door de internationale oorlogsbodems. John Sahoka. Is het nog steeds een uh, normale avondspits? Nou, het is zelfs minder druk dan gebruikelijk. Normaal zouden zo 175 kilometer moeten staan. De teller staat nu op 119 kilometer. De meeste files op dit moment wel in de regio Utrecht en Rotterdam. Een paar bijzonderheden. Onder meer de A58. Vlissingen richting Berglom-Zoom. Er staat voor de Vlakentunnel drie kilometer door werkzaamheden. Er is maar één reis ook open. En de N50 Zolle-Emmerloort is momenteel in beide richtingen... dicht bij de Ranspolbrug. En dat komt allemaal door... een ongeluk En op opvallende vielen er een ongeluk op de N33, Veendam richting Eemshaven. Daar staat tussen Veendam en de aansluiting met de A7, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Tenminste 41 miljoen euro. Dat is de schade als gevolg van de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Begin januari. De nieuwe tijdelijke burgemeester van Moerdijk, Jan Mans, is vandaag begonnen. Hij was eerder burgemeester in Enschede. We kennen hem van de vuurwerkramp. Hij was burgervaardig van Maastricht en Venlo. Mans moet nu de nasleep van de brand afhandelen. Wat komt daar aan de orde? Op de eerste plaats het winnen van vertrouwen van je omgeving. Er is wat gebeurd. Er is een incident heeft plaatsgevonden. Mensen zijn... Gewond graag tussen aanhalingstekens. Mensen willen vertrouwen in de overheid. Willen vertrouwen, willen weten dat de overheid de dingen doet die ze moeten doen. De crisisburgemeester gaat de burgers opzoeken. Hij gaat ze uitleggen wat ze wel, maar ook wat ze niet van hem kunnen verwachten. En wat ze niet van hem kunnen verwachten is dat hij als burgemeester van Moedijk de totale schade van ruim 41 miljoen gaat betalen. Het water wat vervuilt is, moet wel worden schoongemaakt. Hè? De grond die vervuilt moet wel worden schoongemaakt. Dat soort dingen moeten geregeld worden. En daar zijn kosten mee gemoeid. En hoe die kosten straks, waar die terechtkomen... dat is nou een zaak waar ik ook mee de verantwoordelijkheid voor draag... om dat uit te zoeken en om dat te regelen. Het bedrijf is verzekerd, maar of het bedrijf voldoende verzekerd is... dat wordt betwijfeld. Als er geen geld genoeg is bij het bedrijf... dan heb je natuurlijk kosten en die moeten opgevangen worden... die worden dan opgevangen door de gemeenschap. Welke overheid dan ook. De kosten kunnen enorm oplopen. Denk bijvoorbeeld maar aan het vervuilde bluswater. Inmiddels in grote tanks op het industrieterrein Moerdijk. Wat moeten we daarmee? Jacco Rentrap van Havenschap Moedijk. Ja, dat is een goede vraag. Wat moeten we ermee? Um, wat we daarmee moeten is dat het verwerkt moet worden. Uh, uit analyses blijkt dat er stofjes in zitten... die uh, toch wel heel moeilijk verwerkt kunnen worden. En de verwerkingsbedrijven in Nederland... die aan uh, zogenaamde acceptatiecriteria worden gehouden... Uh, blijkt dat dat zomaar niet mogelijk is. Uh, wij zullen mogelijk met dat verontreinigde bluswater... er wordt nu onderzoek nog verder naar gedaan... om te kijken of we toch in Nederland... maar anders wordt het waarschijnlijk het buitenland dan heeft alles te maken dat het uh, niet verbrand... of niet uh, via een biologische wijze kan worden afgebroken... maar dat het misschien verbrand moet gaan worden. En dat de rekening hoog op kan lopen, blijkt wel uit het volgende rijtje. Er is 15 miljoen schade voor het waterschap, 1 miljoen voor Rijkswaterstaat... 3 miljoen voor het havenschap, 10 miljoen moet er uitgetrokken worden... voor grondsanering, 4,5 miljoen uit schadeclaims. Nou, Tel je al die posten bij elkaar, kom je op ruim 41 miljoen. Maar ja, als chemiepak niet kan betalen, zal de overheid het toch moeten betalen... Ik geef nu alvast af, het, de mededeling, dat die kosten nooit alleen gedragen zullen kunnen worden door de gemeente Moerdijk. We zullen daar, en we zullen daar ook ons best voor doen, en ik ben er ook van overtuigd dat we daar hulp bij krijgen. We zullen daar afspraken over moeten maken met andere overheden. Maar dat zijn zaken die horen tot het proces, wat ik net heb geschetst, van nazorg en van herstel. Mans heeft er een half jaar voor uitgetrokken om deze crisis aan te pakken.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 De piraterij in de wateren rond Somalië wordt steeds omvangrijker en ook steeds gewelddadiger. Alleen al in de maand januari dit jaar zijn er acht schepen gekaapt. Dan waren er ook nog 30 mislukte pogingen. En in totaal zijn 169 zeevarenden vastgehouden. En vandaag was het weer raak. Een Griekse supertanker werd voor de kust van Oman geënterd en gekaapt. Marcel van den Broek is voorzitter van Nautilus International. Dat is een vakbond voor maritieme professionals. Goedemiddag. Goedemiddag. Een supertanker zelfs dit keer. Het, het, het lijkt wel alsof het echt brutaler aan het worden is. Dat is uh, zeer zeker het geval, ja. Want wat doen ze met zo'n supertanker? Um, verschillende dingen. Uh, ze kunnen uh, uh, het uh, schip naar de Somalische kust te, uh, varen... en daar wachten op losgeld voor de bemanning die aan boord zit. Maar wat we ook tegenwoordig steeds vaker zien... is dat ook die grote schepen worden gebruikt als moederschepen... zodat die... Uh, piraten hun werkterrein steeds verder kunnen verleggen. We hebben op het ogenblik te maken met een werkterrein van die Somalische piraten... dat grofweg wordt or, euh, afgebakend door de hele Westkust van India... de hele Oostkust van Afrika, Oman, Jemen en dergelijke in het noorden. En zeg maar alles... Uh, ja, vanaf 13 graden zuidenbreedte, dus zeg maar ongeveer de noordkust van Madagaskar. Dus ze hebben hun werkterrein echt flink uitgebreid? Het is een enorm gebied en dat valt ook niet meer te behappen... door de militaire eenheden die daar werkzaam zijn. Ja, en, en ik zei net, het wordt ook steeds gewelddadiger. Ze houden ontzettend veel mensen vast. Weet u onder welke omstandigheden dat gebeurt? Nou ja, dat, daar, daar zien we ook uh, helaas uh, een, een verslechtering optreden. Over het algemeen was het zo uh, dat die schepen werden gekaapt. En. Uh de mensen aan boord werden over het algemeen met rust gelaten. Dat betekent niet dat de omstandigheden goed waren aan boord, maar redelijk. En men ging niet gewachten op losgeld. Dat kon trouwens wel eens heel lang duren, een half jaar. In sommige gevallen wel een jaar voordat het losgeld loskwam. Dus dat zijn hele moeilijke omstandigheden. Maar wat we zien is dat die piraten steeds gewelddadiger optreden tegen de zeevarenden. Er zijn nu al gevallen bekend, zijn gemeld door de commander van de eu NAVFOR, dat is die Europese eenheid die daar actief is in dat gebied, uh, die maken melding zelfs van, uh, van kielhalen en executies. Ach, jemig. Ja, en, en je vraagt je ook af, als mensen zo lang vastzitten, wat, wat zijn de omstandigheden krijgen ze te eten bijvoorbeeld en te drinken? Ja, eten en drinken. En dat is ook uh, wisselend uh, van kwaliteit en hoeveelheid. Uh, maar je moet zich voorstellen: dat is een hele bemanning die wordt over het algemeen uh, opgesloten op de brug van een schip. Dus die liggen gewoon op een harde ondergrond. Uh, zijn beroofd van alles wat ze hebben, uh, tot en met tandenborstels en uh, dan alles aan toe. En als je dat uh, maanden achter elkaar moet uh, beleven, dat is op zich al uh, een hele erge omstandigheid. Uh, verder uh, zijn, is ook bekend dat die. Uh, die piraten die daar die gijzelaars uh, onder schot houden... Uh, vaak kwad uh, gebruiken en daardoor raar uh, gedrag vertonen. En ik heb uh, een, een kaptein gesproken die dat zelf aan de lijf had ondervonden. Hij zegt dat wat je probeert te doen... is de hele tijd om zo onzichtbaar mogelijk te zijn. Maar dan, dan liggen er natuurlijk nogal wat marineschepen. We horen af en toe berichten van uh, het ingrepen door Nederlandse uh, marine. Uh, maar als ik u zo hoor... Dan ontstaat bij mij toch een beetje het beeld dat die daar misschien wel patrouilleren... maar toch een beetje het nakijken hebben? Nou, ze doen heel goed werk. Ze hebben zeker de afgelopen jaren heel veel goed werk gedaan in de Golf van Ader... waar voorheen eh, zeg maar zeggen, het hoofdpunt van de, van de activiteiten lag... En waarschijnlijk door het succes wat die marine eenheden daar hebben bereikt, zijn die Somaliërs gewoon andere wegen gaan bewandelen. En die zitten dus nu gewoon op de Indische Oceaan. En die plas, die is zo groot, voor, even voor je voorstelling. hebben we het waarschijnlijk over gebied ongeveer te groot van geheel West-Europa. Maar dan gaat het alternatief omvaren ook niet meer. Uh, omvaren kan, maar kan niet altijd. En uh, ik moet je ook voorstellen, uh, als je bijvoorbeeld in de Persische Golf bent, hè, om olie te halen, hè, een van de belangrijkste levergebieden van deze wereld. Dan kom je uiteindelijk toch door dat gebied om van daaruit naar Japan, uh, Europa te varen. En is dan de enige oplossing eigenlijk niet om uh, iets te doen aan de situatie in Somalië, waar het zo ontzettend slecht gaat? Ja, daar, daar zijn de geleerden het wel over eens. Alleen zie je daar internationaal eh, maar weinig eh, gebeuren. Daar heeft niemand trek in. Nee, we kennen natuurlijk allemaal eh, het desaster van de Amerikaanse ingreep zoveel jaar geleden. Dus die zullen sowieso niet staan te springen op ingrijpen daar. En voor de rest, ja, het is één grote zandbak, geen olie in de grond. Dus ook weinig belang van, van landen om daar in te grijpen. En u zegt de deskundigen zijn het er wel over eens dat dat hetgene is wat er moet gebeuren. Maar daar wordt niet over gesproken op hoog politiek niveau. Ja, er wordt, er wordt gelukkig wel uh, oog, ook op hoog politiek niveau over gesproken. Maar we zien volgens nog maar weinig danen. Ja, en terwijl uh, het prijskaartje steeds verder oploopt. Ik geloof de schatting is nu tussen de 5 en 7 miljard dollar uh, per jaar wat het kost. Ja, het is maar net wat je rekent. Ik heb ook al een, een getal gehoord van 12 miljard uh, dollar... Uh. Dat is inderdaad een enorme kostenpost. U zult begrijpen dat ik als vakbondsman het meest bezorgd ben over, over de zeewaren. Ja, en, en wordt daar iets aan gedaan? Of, of is dat ook lastig aan de omstandigheden ja, van die mensen? Er daar, daar, daar zijn allerlei ontwikkelingen gaande. We hebben pas geleden de uitkomst gehad van een AIV-onderzoek. Een groep onder leiding van Joris Voorhoeven heeft een rapport uitgebracht over de situatie. Daarin uh, meldt hij dat het uh, in sommige gevallen verstandig zou zijn om uh, scheepen, Nederlandse schepen die in dat gebied varen uh, te laten ondersteunen door mariniers aan boord. Ja, maar dat is politiek omstreden, toch? Uh, dat is uh, politiek omstreden. Er ligt nu wel een uh, motie uh, die is aangenomen door de Kamer van Voor de Wind die daar toch uh, om vraagt. En uh, de commissie uh, van onder leiding van Voorhoever heeft ook voorgesteld onder bepaalde omstandigheden ook in zee te gaan... Met uh, private security gewapende private security. Uh, dat is echt, daar, daar zijn wij als sociale partners overigens ook voor. Weliswaar moet natuurlijk allemaal heel goed van tevoren duidelijk zijn wie verantwoordelijk is waarvoor. Um, maar daar zijn wetswijzigingen voor nodig en politieke wil. En Dus dat kan nog heel lang duren. Marcel van den Broek, ik dank u wel. Het probleem is in ieder geval weer eens onder de aandacht. De Piraterij rond Somalië, ver rond Somalië. Want zoals u zei, het gebied is behoorlijk uitgebreid. Ik dank u wel.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 Het voordeel stuitert u om de oren bij Expert. Heel veel producten schieten de winkel uit met 10, 15 en 20 procent korting. U hoort ons goed, tot wel 20 procent extra korting. Dus waar wacht u nog op? Kom zo snel mogelijk naar Expert en profiteer van procenten kortingen. Van Experts kun je meer verwachten. Radio 1, het NOS Journaal. De beurzen van New York en Frankfurt is de handel stilgelegd. De reden daarvoor zijn geruchten over een fusie van de twee beurzen. De handel op Wall Street was nog maar net begonnen toen hij werd stilgelegd. In Cairo hebben demonstranten voor het parlementsgebouw een tweede kamp opgericht. Ze zeggen dat ze het kamp pas opbreken als president Mubarak is vertrokken. Betogers blokkeerden vanochtend de ingang van het parlement om te voorkomen dat leden van Mubarak's partij naar binnen gingen. Staatssecretaris Atsma voelt er weinig voor om de regels voor het bouwen van scholen in de buurt van snelwegen aan te passen. De Tweede Kamer wil voorkomen dat scholen zo dicht bij snelwegen worden gebouwd dat de gezondheid van kinderen daardoor in gevaar kan komen. Maar volgens Atsma zijn de regels helder. Als de normen worden overtreden mag er niet worden gebouwd, zei hij.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 Uh, maar de oostelijke helft houdt toch wel opklaringen. Het wordt niet meer zo koud als de afgelopen nacht. Het koelt af naar een graad of vijf in het westen en plaatselijk plus 1 in het oosten. Aan zee wakker de wind in de loop van de nacht aan aan vrij krachtig uit het zuid-zuidwesten. Morgen overdag is er veel bewolking. In de loop van de middag gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur komt morgen uit op 8 graden in Noord-Nederland tot 11 graden in het zuiden. De wind is morgen uit het zuiden tot zuidwesten, matig aan de kust krachtig windkracht 6. Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar er is dan wel veel bewolking en ook kan het nevelig of mistig zijn. In het weekend is het wisselend weer, zaterdag bewolkt en wat regen, zondag waarschijnlijk droog met enkele opklaringen. Het blijft aan de zachte kant met een graad of 10. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een minder drukke avondspits. Normaal zouden zo'n 225 kilometer file moeten staan. Het tellen staat nu op 135 kilometer. De meeste file staan op dit moment in de regio's Utrecht en Rotterdam. Een paar bijzonderheden. Op de A58, flitsing richting Berg op Zoom. Dan staat door werkzaamheden een file van 3 kilometer voor de Vlakentunnel. De n 50 Sole emoloid is momenteel in beide richtingen... dicht door een ongeluk bij de Ramspoldbrug. Maar daar is rekening met een omleiding. Nog opvallende video door een ongeluk op de N33... de weg Veendam richting Eemshaven. Daar staat tussen Veendam en de aansluiting met de A7 nog 3 kilometer. Het vermogen van stichtingen en verenigingen professioneel beheren... of families adviseren over een filantropisch beleid. Een bijzondere private bank doet beide.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 Drie minuten over half zes, Zometeen in het Radio 1-journaal... de verplaatsing van een middeleeuwse toren in Delft. Een warm onthaal van, voor Ruud Gullit in Grozny... de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Tsjechenië. Rond de middag kwam hij aan op het vliegveld. En dat bleef niet onopgemerkt bij de Russische staatstelevisie. Grozny is vandaag nieuwe trainer van Tsjechenische klub Terek... de hele verhaalde Ruud Gullit. Een Ruud Gullit gaat voor anderhalf jaar de voetbalclub Tirk Grozny trainen. Vanmiddag gaf hij een persconferentie in het paleis van president Kadirov. je Hekster, de meest voor de hand liggende vraag, leek mij. Ruud, waarom hier? Wat was er op zijn antwoord? Ja, er uh, werd natuurlijk inderdaad de vraag aan hem gesteld... heb je het alleen voor het geld gedaan? En die beantwoordde hij uiteraard ontkennend. Hij zei dat hij een heel goed salaris krijgt... maar dat het belangrijkste voor hem toch is... om Tsjetsjenië en Grozny mooi voetbal te geven. Nou, nog wat hoogtepunten uit die kers, uh, persconferentie vanmiddag. Hij zei dat hij wil proberen om met Terek Grozny Europees voetbal te gaan spelen. En dat wordt nog een hele kluif... want dan moeten ze bij dus, uh, de eerste vijf van de Russische eredivisie terecht raken dat Terek Grosny vorig jaar als twaalfde eindigen. Hij ontkende ook bang te zijn... voor de reputatie van Tsjetsjenië als gevaarlijke plek. Hij zei dat hij op allerlei plekken in de wereld geweest is... waar het veel gevaarlijker was. Darfur bijvoorbeeld noemde hij in Soudaan. En dat hij altijd heeft gemerkt dat voetbal mensen blij maakt. En dat dat uiteindelijk ook is wat hij wil bereiken in Grosny. En na een half uurtje... toen was de persconferentie allemaal alweer afgelopen. Dus eh, onderwerpen over politiek werden met de mantel der voetballiefde... Uh, uh, bedolven. <laughs> Verdekt. Ja, uh, dat klopt helemaal. Gullit en de president van Tsjetsjenië, Ramzan Kadirov... die vertrokken na de persconferentie naar het nieuwe voetbalstadion in aanbouw. Uh, de president die reed zelf. En Gullit die naast hem zat, die leek een beetje te moeten wennen... aan die uh, Caucasische rijstijl. Dat gaat allemaal wat uh, ruiger aan toe dan in Nederland. Verder zijn de heren daarna naar een trapveldje geweest... hebben even een balletje getrapt. En uh, Ruud Gullit heeft daar ook nog wat handtekeningen uitgedeeld aan de jeugd. Is hij nou naast de president ook de best beveiligde man van Tsjetsjenië. Nou, vandaag denk ik wel. Ik uh, heb eerder het getal van 80 man beveiliging vandaag gehoord. Heb ik niet zelf kunnen checken. Maar goed, uh, vandaag, uh, vannacht, zijn er ook een paar bommen ontploft in Grozny. Hoewel president Ramzan Kadirov dat heel opvallend uh, genoeg vanmiddag... Ontkende. Dus er is reden genoeg om flink bewaakt over straat te gaan. En uh, dat was dat ontkennen van die bomaanslagen van vanmiddag op die persconferentie. Dat was echt heel opmerkelijk. Kadir, of die wil aan de buitenwereld laten zien dat alles rustig in, is in Tsjechenië. Dat het daar zo'n beetje de veiligste plek uh, op aarde is. Nou, ontploffende bommen die passen natuurlijk helemaal niet in dat beeld. En zeker niet op de dag dat je een, een nieuwe internationale bekende voetbalcoach in je stad wil showen. Dus ja, dan is ontkennen het uh, devies. Terwijl natuurlijk eigenlijk niet te ontkennen is dat het nog steeds uh, onrustig is in Grozny en op andere plekken in Tsjetsjenië. Omdat daar nou eenmaal strijders zijn die er een uh, islamitische staat willen vestigen, los van het Russische gezag. Ja, uh, want het is een feit hè, dat die explosies, pl explosies hebben plaatsgevonden. Nou, het is een feit dat uh, vanmorgen gemeld wordt door de, offici werd, door de officiële Russische uh, persbureaus. Die staan onder controle van het Kremlin. Dus in principe kun je ervan uitgaan dat wat daar gemeld wordt, dat dat klopt. Nou is uh, Kadirov uh, de man die wel eens uh, vaker uh, merkwaardige uitspraken doet... als je het eufemistisch wil omschrijven. Je kan zeggen dat hij zijn eigen werkelijkheid kent. Maar de werkelijkheid van Kadirov, dat is ook de werkelijkheid die er in Tsjetjenië toe doet. En waar dus ook... Ruud Gullit zich uh, zal naar moeten voegen. En daarom heeft Ruud Gullit vandaag daar uh, gevraagd uh, door, de, door de Telegraaf... naar die bomaanslagen ook ontkent dat die hebben plaatsgevonden. Want, zei hij, ik heb zelf in de stad rondgereden... en nergens een spoor van explosies gezien. Ruud Gullit leert snel. Dankjewel. je wel, Kiesje vanuit Moskou. Het is een gelegenheidsduo dat samen oefent voor de Davis Cup. Timo de Bakker en Robin Hazen. Ze spelen op het ABN Amro -tennis Toernooi tegen de Spanjaarden Lopez en Lopez. Mark Brasser, gaat het een beetje met de Nederlanders? Ja, het gaat zeker met de Nederlanders. De Davis' Cup captain Jan Siemering zit op de tribune. En ik denk dat hij zeer tevreden is over de verrichtingen van zijn pupillen. De eerste set is inmiddels gespeeld. Een set die Robin Haas en Timo de Bakker met 6-2 hebben gewonnen. En wat vooral opvalt is dat het Mark Lopez is. Toch de meest ervaren dubbelspeler van de twee Spanjaarden. Die, ja, die al twee keer zijn service verloren heeft. De Nederlanders houden hun service games heel makkelijk. Een paar love games al voor Timo de Bakker en Robin Haas. Die het nog niet heel erg moeilijk hebben gehad. Vrij makkelijk door die service games heen lopen en er niet uh, heel veel problemen hebben met de Spanja. De eerste set dus uh, gewonnen met 6-2. In de tweede set is het 1-1. Uh, Mark Brasser. Ja, het moet een bijzonder gezicht zijn geweest vandaag. De verplaatsing van een middeleeuwse toren in Delft. Huub Vedeman van Spoorzone Delft. Goedenavond. Goedenavond. Samenwerking van de gemeente en ProRail. Ja. Heeft, u, u heeft het gezien met eigen ogen. Ja, ik stond er bovenop. Een aantal journalisten waren daar ook bij aanwezig. Of een aantal, flink veel. En daarnaast waren er ook nog eens een keer honderden mensen die in Delft wonen. En werken mogelijk. Die naar de locatie zijn toegegaan en die stonden te kijken. Nou, ze kregen gratis koffie. En uh, ze waren eigenlijk niet meer weg te slaan. Dus uh, het was ja, echt een ontzettend bijzonder gezicht om een uh, toren uit 1500, dus honderden jaren terug, uh, te zien worden opgetild en 15 meter verder... Uh, is die uh, toren weer neergezet op een zandplaat. En ja. als wij klaar zijn met de werkzaamheden... dan zal die toren vervolgens weer uh, teruggeplaatst worden. Ja, want 15 meter verplaatsen, zo'n zo zo toren... zo'n enorme operatie voor ja. 15 meter, waarom was dat nodig? Uh, we zijn op dit moment bezig met het uh, maken van een spoortunnel. Uh, en daarom wordt de tunnel die nu uh, met een brug... eigenlijk door het midden van Delft heen gaat... Uh, ondergronds zal worden uh, geplaatst. En een van de redenen is dat we sowieso het openbaar vervoer natuurlijk verder willen uitbreiden in Delft. En dat heeft ermee te maken dat er steeds meer mensen gebruik gaan maken van de trein. En ook willen we dat het een soort metroachtige verbinding gaat worden. Hè? Dus dat je naar de trein toe gaat, veel makkelijker uh, kan plaatsnemen omdat je trein binnen een paar minuten komt. En dat je zonder spoorboekje daar naartoe gaat. En dan moet je natuurlijk extra treinen laten rijden. Uh, dat is mogelijk als we klaar zijn met die uh, tunnel. Ja, die tunnel dat die het... kon niet een klein beetje worden omgelegd zodat die toren kon blijven staan. Nee. Nee, dat is echt uh, op de millimeter nauwkeurig hebben we dat allemaal uh, berekend. En uh, nou, we wilden natuurlijk sowieso met respect omgaan met de omgeving. En met de historie van Delft, natuurlijk. Dus uh, nou, we wilden daarom de tunnel of die, uh, die, dat gebouw verplaatsen. En dat wordt zelfs nog uitgebreider. Want in 2012 uh, komen we tegen een, uh, een molen aan die er ook staat. En die gaan we dan een meter hoger uh, plaatsen en uh, stitten met beton. Nou, dat zou helemaal leuk zijn om uh, te zien. <laughs> dus, uh, u u, u dus maakt alweer reclame voor het volgende evenement. U heeft de smaak te pakken. Maar de, de, dit is uit angst ook omdat die molen dan ook zou kunnen instorten bij de werkzaamheden. Nou, het gaat niet zozeer om instorten, maar meer omdat we dus die tunnelbakken aan het maken zijn. En daar heeft u natuurlijk ruimte voor nodig. Uh, dus uh, in het geval van deze pagijntoren toren konden we hem verplaatsen. En die molen zullen we dus wat uh, liften. Uh, omdat we uh, natuurlijk ook even wat ruimte nodig hebben om onder die tunnel met de sporen uh, door te gaan. Ja, en uiteindelijk molen en toren komen weer op de oude plek en, en op de vertrouwde hoogte terecht. Ja, precies. En wat dan wat er dan gebeurt is natuurlijk in één keer in de binnenstad van Delft, is dat, uh, dat je daar uh, rustig kan lopen. Dat de treinen natuurlijk onder de grond zitten. Dat er ook uh, een soort wandel... Allee, gaat daar uh, komen, uh, er komen bankjes, er komt ook weer een oude gracht terug van vroeger. En het grote verschil zal natuurlijk voor bewoners zijn dat het in één keer stil is. Terwijl je normaal natuurlijk nu om de zoveel tijd een uh, trein voorbij gaat komen. Ja. Dus het wordt echt een stuk prettiger om daar te zijn. En het wordt alleen maar mooier in Delft. Ja, en, en die toren, hoe hoog is die, die Begijne Toren? Die toren is ongeveer 20 meter hoog. Want hoe, uh, hoe tel je die op en verplaats je die? Ja, het idee is eigenlijk vrij simpel. We zijn een jaar bezig geweest met de voorbereiding. Maar uiteindelijk uh, uh, is het idee dat je er een uh, betonnen plaat onder maakt. Dat je fundering dus helemaal aanpakt van die, uh, van die uh, uh, toren. En uh, het enige wat je dan hoeft te doen, en ik zeg het enige tussen aanhalingstekens natuurlijk, is dat een beetje liften pakweg 20, 30 centimeter liften. En dan komt dat op rails te staan. Dus een links aan uh, links rails, rechts aan rails. En vervolgens zet je daar die betonnen plaat op en dan schuift dat geheel 15 meter door. Dus het idee is simpel, maar de uitwerking is uh, bijzonder lastig en uh, hangt nauw samen met de veiligheidsregels. Maar, want bent u bang geweest dat die om zou donderen op die plaat? Eh, uh, ja, je houdt je natuurlijk in je achterhoofd rekenen, maar aan de andere kant hebben we zoveel berekeningen en testen uitgevoerd van tevoren. En daarnaast is dit dus een oude uh, ja, verdedigingsgebouw uh, uh, uit de stadswal van Delft. Dus dat ding, dat moest sowieso tegen een stootje <lacht> komen, is ook ontzettend dik. Dat is dus, gebleken. We uh, hadden daar wat het geen, uh, geen angst voor. Goed, Hup Veneman voor Spoorzone Delft. Dank voor uw uh, enthousiaste verhaal. Graag Goedemiddag. Ja, tot ziens. De handel op de beurzen van Frankfurt en New York is stilgelegd na geruchten over een fusie. We hopen straks om zes uur meer te kunnen vertellen. John Sahoka bij de AWB. De avondspits neemt hij nog steeds af, John? Die is inderdaad aan het afnemen hoor. Het is minder druk dan gebruikelijk. Op dit moment 155 kilometer. De meeste files nog steeds in de regio's Utrecht en Rotterdam. Een paar opvallende. doorwerkzaamheden dat op de A58 staat er richting Berg-Opzoom. Drie kilometer voor de Vlakentunnel. Door een ongeluk op de N33 Vindam richting Eemshaven. Staat er drie kilometer voor de aansleden met de A7. En door een ongeluk is de N50 gezwollen en beloord in beide richtingen dicht bij de Ranspol. Brug houdt daar dus rekening met een omleiding. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Bijna acht jaar was Luc Hermans voorzitter van MKB Nederland, de belangenorganisatie van het midden- en kleinbedrijf. Vandaag neemt hij afscheid met, zoals dat dan hoort op zo'n dag, een symposium over nieuwe media. Meneer Hermans, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Overdijk nieuwe media, dan denk ik aan Twitter. U, u hebt een Twitter-account, geloof ik. Dat heb ik, ja. Ik gebruik er niet zo heel erg veel, maar ik heb het wel, ja. Uh, Vier tweets, ik heb het even gecheckt. <laughs> en dan zeggen ze in Twitterland uh, iemand die denkt, je moet meedoen met die nieuwe media, maar die komt tot ontdekking van oeh, daar wil ik niks mee te maken hebben. Nee, weet je wat het is? Dan moet ik nu gaan zitten Twitter, dat duurgaan, zit tot ik hier in het programma zit of straks in het programma of dat doe. Nee, ik heb hem eigenlijk met name nu gebruikt, omdat ik straks bij de campagne voor de, voor de Staten en de Eerste Kamer als er dan uh, politici van Anderporti die partijen afspraken doen, dan kun je lekker op zo'n Twitter... wel eens even gaan reageren. Dat is ah, denk ik wel lekker. Het politieke getwitter als, als lijsttrekker voor de VVD... bij de Provinciale Staten. Want dat is ja. inderdaad een van de redenen dat u stopt. Dat wordt een hoop werk straks ook in de Eerste Kamer. Het einde van uw voorzitterschap. Laten we eens even teruggaan dan naar 2003, toen u aantrad En toen reageerde u in een radiointerview op de opmerking... de vanzelfsprekende opmerking dat u geen echte ondernemer bent. Kijk, ook als burgemeester en ook als commissaris... heb je natuurlijk te maken met, met bedrijven in je eigen gebied. En probeer je natuurlijk bedrijven binnen te halen, te stimuleren. Ja, maar u heeft niet zoveel echt met de, de poot in de modder gestaan... om het zo maar even uit te drukken. Nee, dat, dat is absoluut waar. Aan de andere kant heb ik natuurlijk wel een aantal commissariaten gedaan... met name midden- en kleinbedrijven. Dus ik weet ongeveer wat, wat daar, althans zijn die hoek, wat daar speelt. Ja. Is dat een last geweest om niet precies te weten wat de slager of de kruidenier precies doormaakte de afgelopen acht jaar? Nou, wat ik uh, achteraf uh, naar kijk, dan zeg ik van wat voor mij het grootste punt was: dat, was dat je zeg maar, van de taal van de politicus naar de taal van de ondernemer toe moet. En dat is, mag ik één voorbeeld geven? Ja. Ik hield een uh, toespraak en toen hadden we net in 2003 was er een belastingverlichting gekomen van 2 miljard voor het bedrijfsleven. Dus ik sta in een zaal met ondernemers en ik uh, verkondig daar trots dat we erin geslaagd zijn een belastingverlichting van 2 miljard te realiseren. Ik denk dat klonk later applaus. Niet nul. Geen enkele reactie. Waarop na afloop een ondernemer tegen mij zegt: Ja, maar Luca wat is dat? 2 miljard voor mij? Dus je moet het heel goed vertalen... dat je ondernemer precies begrijpt waar het allemaal, precies allemaal over gaat. Want ja, wat is 2 miljard? van een ondernemer is dat eigenlijk nauwelijks iets... waar, we, waar die überhaupt een keer mee te maken zal hebben. Die wil meteen boter bij de vis. betekenen ja. wat het betekent voor zijn of haar bedrijf. Ja, en dat vond ik, dat vond ik een van de punten... waar wat ik het meest aan, nou ik moet zeggen, wennen. Maar dat was eigenlijk na nou, die eerste keer toen dat gebeurde... heb ik meteen mijn verhalen omgegooid... en heel sterk gericht op wat het betekent voor u als bedrijf. Wat betekent het voor u als sector? Dat je dus heel strak... Toespreekt naar datgene wat je ondernemer het meest bezighoudt. Ja, dan nou begonnen we in een, een, een periode van zeg maar, economische voorspoed. Uh, en dan via een heftige crisis zijn we nu aanbeland bij een moment dat die slechte economie weer uit het dal komt. Wat is nou de meest spannende periode geweest? Um, misschien is wel of een periode vanaf 2008, toen je dus zag met de omvallen van Lehman Brothers als bank en de kettingreactie en de, de klappende wereldeconomie en ook klappende Nederland. Dat dat misschien wel de meest spannende periode geeft. Want toen kwam je meteen tegen de kredietdiscussie aan. Je kwam tegen de koopkracht van de consumenten aan. Je kwam tegen dalende omzetten aan. Je kwam ook tegen de vraag aan. Wat gaan ondernemers doen met hun medewerkers? Nou, we weten van MKB'ers dat ze hun mensen heel lang hebben vastgehouden. En daardoor ook in Nederland de werkloosheid vrij laag is gebleven. Daar, waardoor het ook moeilijk was, vaak voor bedrijven... om in tegenstelling tot grootbedrijven... geld van banken los te krijgen ja. als het krediet nodig ja. was. Ja. Is, dat, is dat de lastigste klus geweest? Toch? Ja, dat is een van de allerlastigste lastigste klussen geweest. En we zijn er nog niet helemaal klaar mee. Dat realiseer ik me maar al te goed. Maar we hebben wel een duidelijke aanzet gehad. En het komt net vanmorgen van een symposium in Rotterdam over krediet en diskrediet. Waarin ik nog eens een keer stevig ook richting de bank heb aangegeven. Want ik verwacht dat zij de komende tijd moeten gaan doen. Met name voor het MKB. En dat is? Dat is in ieder geval volledig transparant zijn over je rentetarief. Laat nou zien hoe je dat gewoon opgebouwd hebt. Wat het risico is wat je denkt te lopen. En hoeveel vergoeden je daarvoor wil hebben. Ja. Laat zien wat er nou echt aan krediet voor het MKB wordt gegeven. Wat gebeurt er precies? Dus niet zomaar roepen het krediet is de afgelopen jaren in Nederland weer wat gestegen. Nee, splits dat nou eens uit waar het nou echt om is gegaan. Ja. Hoe is het MKB zelf uit de crisis gekomen? Nou, Het MKB is eigenlijk, als je kijkt, eh, eh, zodanig uit de crisis gekomen... dat we eh, heel snel, heel fors... Uh, sanering hebben gezien binnen het MKB... binnen de MKB-bedrijven. Die hebben snel gereageerd, voorraden terugbrengen... zorgen financiering zo snel mogelijk teruggebracht werd. Maar ook... Uh, dat ze hun mensen lang behouden hebben. Omdat ze zeggen van ja, ik weet dat ik nu goede arbeidskrachten heb... en ook een MKB ontslaat, niet zomaar iemand. En dan zie je dat, dat, uh, dat MKB'ers dat heel lang gedaan hebben. Nu zag je het laatste kwartaal van, uh, van 2010... zag je in één keer toch een oplopend probleem bij het MKB ontstaan... doordat nogal wat bedrijven in de financiële probleem kwamen. Die hebben de bodem van hun eigen mogelijkheden bereikt. Ja. U gaat van de Mali-toren naar het plus van die Eerste Kamer straks. Uh, gaat u daar naartoe om als VVD'er het kabinet uit de gevarenzone te halen? Of inderdaad om daar uh, kritisch te kijken naar wat er, uh, wat er zo al naar de Eerste Kamer gaat komen? Ik denk met name het laatste. Ik denk als Eerste Kamer bij toch wat onafhankelijker. Ik heb het nu bijna vier jaar gedaan als Eerste Kamerlid, dus daar heb ik wat ervaring in. En ik weet gewoon dat het met name gaat over de vraag, uh, wat is de kwaliteit van de wetgeving? Ja, maar iedereen kijkt natuurlijk toch naar de samenstelling ja. straks en of dat inderdaad uh, moeilijkheden gaat opleveren voor de huidige coalitie plus de gedoogpartner. Ja, het is natuurlijk absoluut zo dat, uh, dat uh, het heel wenselijk is dat er een meerderheid komt voor dit kabinet met de gedoogpartij in de Eerste Kamer. Dat is absoluut waar. En vanaf morgen gaat u dat onder meer doen via Twitter. We gaan u volgen. Loek Hermans, uh, bijna oud-voorzitter... of zeg maar gewoon oud-voorzitter van MKB Nederland. Hartelijk dank. Graag gedaan. Hij heeft er een volger bij in de persoon van Tim Overdiek. Pieter is 12 jaar en hij woont met zijn ouders in Oostvoorne. Hij is een van de kinderen die speciale begeleiding krijgt... en daardoor op een gewone lagere school kan blijven. Samen met zijn moeder legt hij uit wat de bezuinigingen in het passend onderwijs... waar vandaag tegen geprotesteerd is, wat die bezuinigingen voor hem kunnen betekenen. Ik krijg begeleiding van Jacqueline en, die en ik krijg die begeleiding omdat ik PdNOS nos heb. Dat is een vorm van autisme. Ik hoor... Alle geluiden tegelijkertijd. En ik kan ook heel snel boos worden. En, ja en Jacqueline helpt mij om, om beter te reageren op andere kinderen... als ze me pesten of zo. Oh, en hoe doet ze dat? Um, nou, um, dan gaan, we eerst, uh, dan gaan we, hebben we eerst twee bladen van... wat ging er goed deze week en wat ging er fout deze week. Dan ga ik even met haar praten over wat er goed en fout ging... Daarna pakken we een soort van bordspel en dat heet Kikken Cool, dat is, een sport, dat is een spel waarbij je ook kaarten hebt, waarbij je vragen krijgt over wat moet je doen als, als een pestkopje pest. En is het dat wat hij, wat hij nu vertelt of gebeurt er nog meer? Behalve dan dat uh, de ambulant begeleider één keer per 14 dagen op dit moment naar school komt, wordt hij ook geholpen met uh, rekenen en taal. En dat betekent dan dat de eigen leerkrachten, dat die dan uh, vrijgesteld worden om hem uh, daarin te begeleiden. En daar zijn wij echt heel erg blij mee, want we hebben in de afgelopen jaren gezien dat, uh, ja, dat hij daardoor gewoon enorm vooruit gegaan is. En uh, ja, dat had anders. Uh, ik had anders eigenlijk niet geweten of hij uh, nog op deze manier zou functioneren... en of hij dan inderdaad nog op deze school had kunnen blijven. Ik verwacht eigenlijk van niet. Uh, nee. Want wat, wat is het grote verschil dan? Nou, hij heeft in, uh, hij, hij, bijvoorbeeld, uh, als we kijken naar het lezen en taal, uh, taalbegrip... Nou, dan zie je nu dat hij uh, inderdaad uh, met sprongen vooruit gegaan is... Uh, ja, gewoon uh, nu echt uh, een boek gewoon kan lezen, maar ook begrijpt wat hij leest... Um, nou, als we kijken naar het rekenen bijvoorbeeld. Ja, hij, hij is nu inmiddels zeg maar, uh, op het niveau terechtgekomen... Uh, gelijkwaardig als de andere kinderen in zijn klas. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Nou wordt er bezuinigd, uh, als het uh, tenminste allemaal doorgaat... op dat rugzakje en op die speciale begeleiding... Uh, hoe gaat u dat oplossen? Nou, ik sowieso schrik ik daar enorm van, van deze bezuinigingen. Want ik vraag me dan gelijk af van... waarvoor zie ik bijvoorbeeld inderdaad dat hij dan naar de school moet verder weg? Uh, nu kan hij inderdaad op de fiets, hij heeft zijn vrienden hier in de buurt. Ja, ik, nou, ik zou me eigenlijk geen raad weten als hij uh, als uh, van deze school af zou moeten. Pieter, kuifje heb je, <laughs> blauwe ogen. Als jij aan Jacqueline denkt... Uh, wat zie je dan voor je? Wat, wat voor gevoel heb je dan? Nou, ze is heel erg aardig. En voor mij is ze ook heel belangrijk. Waarom? Nou, uh, als zij niet was geweest, dan zou ik er gewoon op losgeslagen zijn. Als andere kinderen zul be zulke beledigingen tegen me maken. Ja? Mm -hmm. Je bent een heet hoofd. Nou ja, vroeger ging ik er altijd op slaan. dan ging ik ook altijd vechten ging ik bij, altijd bijna vechten en zo. Wat raar, je ziet er zo aardig uit. Ja, dat was vroeger toen ik klein was, want ja, uh, nu, en nu ik wat ouder ben en uh, Jacqueline is, dan blijf ik wel wat rustiger. Dus je bent echt een ander mens geworden? Ja, ik ben ook veel, veel aardiger. Maar sommige dingen bij maar de dingen die ik leuk vind, die zijn weer niet veranderd. De 12-jarige Pieter uit Oostvoornet, Rudy van Rijswijk, was bij hem op bezoek. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Er zijn aanwijzingen dat het regime in Iran toch een beetje gevoelig is... voor de internationale verontwaardiging over de executie van Zahra Bahrami. De Wereldomroep meldt dat het regime contact heeft opgenomen... met de dochter van Bahrami. Die heeft de horen gekregen waar haar moeder na de executie is begraven. Ze zou het graf vandaag gaan bezoeken. Op de site van de Wereldomroep staat ook een geluidsfragment van Zahra Bahrami. De dochter heeft bevestigd dat het inderdaad om haar moeder gaat... Bahrami belde in 2009 met een radiostation op internet en je hoort dan dat ze kwaad is over het harde optreden van de autoriteiten tegen betogers. Dit is Holland niet of Duitsland of Los Angeles, nee dit is Teheran, stad van bloed. Parame op de website van de Wereldomroep. Volgens de Franse krant L'Express staat Sarkozy met zijn rug tegen de muur. De bewindslieden moeten van Sarkozy voortaan in eigen land op vakantie. De president is duidelijk in verlegenheid gebracht door onthullingen... dat premier Fillon met de kerst in Egypte zat op kosten van Mubarak. En minister Ayon-Marie zat in Tunesië toen daar het protest tegen president Ben Ali losbrak. Een andere kant, Le Figaro, herinnert zich nog eens fijntjes aan Sarkozy belofte van vier jaar geleden. Hij zou zorgen voor een onberispelijke republiek. Volgens Le Monde rust op Sarkozy nu de verantwoordelijkheid... om het wantrouwen weg te nemen dat de bevolking heeft in machthebbers. De computercrisis in Amsterdam is compleet. Het parool meldt dat pogingen om het computersysteem te verbeteren... alleen maar meer storingen hebben opgeleverd. De verantwoordelijke wethouder heeft het hoofd van de dienst ICT... onder curatele gesteld. Het hoofd van die afdeling had in december de werkzaamheden... aan het computersysteem op eigen houtje stilgelegd. De wethouder hoorde dat pas vorige week. Eind vorig jaar had hij net 40 miljoen euro losgepeuterd... om dat systeem weer een beetje op te lappen. Verder uitstel kost volgens de Amsterdamse wethouder 2 miljoen euro per maand. De berichten in de Friese kranten vanavond doen denken aan de brand in Moerdijk. Gisteren, rond deze tijd, stond in Lemmer een fabriek in brand... waar tanks en silo's van kunststof werden gemaakt. Het Fries Dagblad meldt dat het bluswater is vervuild met styreen... Het water is opgevangen in het bassin. In de optrek zijn zwarte roetdeeltjes neergedwarreld. Of die schadelijk zijn is nog niet bekend. Wie wordt de opvolger van Jean-Claude Trichet, de president van de Europese Centrale Bank? Hij vertrekt officieel op 1 november en over zijn opvolging is inmiddels veel onduidelijkheid ontstaan, meldt NOS.nl. Een van de namen die rondzingt is die van Axel Weber, de president van de Duitse Centrale Bank. Aan het eind van de ochtend komt ineens het bericht dat Weber geen kandidaat is. Teruggaat dat de Bundesbank met een klaren komt, maar die komt niet. Nout Wellink van de Nederlandse Bank lijkt ook goede papieren te hebben. Maar al het gedoe toont aan. Er is vooral weinig lijn, weinig eens gezindheid, schrijft NOS.nl. Symptomatisch voor het spanningsveld in Europa. dan nou, het Rijksmuseum. Het museum wilde iets moois doen met de nachtwacht. Maar het is de vraag of dat is gelukt, staat in NRC Handelsblad. Het museum vroeg de Duitser Anselm Kiefer... Of een, om een kunstwerk geïnspireerd op de nachtwacht... En die maakte een glazen constructie met zonnebloemen en een klapstoeltje. Heeft de kunstenaar Rembrandt en Van Gogh soms door elkaar gehaald? Museumdirecteur Pijbes denkt van niet. Je moet het zo zien. Grote kunstenaars laten zich inspireren door grote voorgangers. En Van Gogh was een bewonderaar van Rembrandt. De directeur van het Van Gogh Museum snapt het ook niet helemaal. Maar hij gaat eens met het Rijksmuseum praten. Misschien kunnen ze samen iets organiseren. Wat een verhaal. En na zes in het Radio 1-journaal. Het verhaal van de mogelijke fusie tussen twee beursgiganten, New York en Frankfurt. We praten daarover met Jaap van Duin, oud beleggingsstratege van Robeco. Tot zometeen.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 Gemiddeld 3,4% rente op ons klimspaardeposito. Juist Wiebe. Willen is kunnen. Kijk op frieslandbank.nl Morgen om 5:09 in College Tour. Nederlands bekendste strafpleiter. Advocaat Bram Moscovic. Over het recht, over zijn vader en over Geert Wilders. Bram Moscovic in de College in gesprek met 400 studenten. Morgen om 5:09 voor 9 bij de NTR op Nederland 3. Van de allereerste HR-ketel ter wereld tot de 3 miljoenste Nefit HR-ketel.